Uur. Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Gemeenten worden verplicht om in contracten met thuiszorgbedrijven goede arbeidsvoorwaarden op te nemen. Staatssecretaris Van Rijn gaat dat regelen in een wet. Door gunstige arbeidsvoorwaarden verplicht te stellen... kan een gemeente niet meer automatisch kiezen voor de goedkoopste offerte, denkt Van Rijn. Hij wil voorkomen dat er tarieven worden betaald... waar de thuiszorgbedrijven en hun medewerkers niet van rond kunnen komen. Onlangs ging TSN, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland... failliet door te lage tarieven. Geen Pijl probeert vandaag in een kort geding af te dwingen dat Oldenzaal meer stembureaus openstelt bij het referendum over Oekraïne. De organisatie wil dat er op 6 april net zoveel stembureaus opengaan als bij gewone verkiezingen. Oldenzaal wil maar vijf van de 17 stembureaus openstellen. De gemeente rekent op een lage opkomst. Ook het Forum voor Democratie spant rechtszaken aan. Morgen dient een kort geding tegen verantwoordelijk minister Plasterk. Maandag is er nog één tegen de gemeente Son en Breugel. Het aantal daklozen is de afgelopen zes jaar met driekwart gestegen, meldt het CBS. Het zijn er nu zo'n 31.000. De groep daklozen met een niet-westerse achtergrond is verdubbeld. Deskundigen zien twee belangrijke oorzaken voor de stijging. De afgelopen tijd kwamen mensen sneller op straat door de financiële crisis... en door de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Russische militairen en regeringstroepen van Assad vallen in Syrië expres ziekenhuizen aan... Volgens Amnesty International zijn in de afgelopen drie maanden zes ziekenhuizen in de provincie Aleppo gebombardeerd. Daarbij kwamen drie burgers om en raakten 44 mensen gewond. Amnesty zegt dat er geen militaire checkpoints of legervoertuigen in de buurt waren toen er werd aangevallen. Door het vernietigen van ziekenhuizen zouden regeringstroepen burgers hebben willen wegjagen uit bepaalde gebieden... om zo de weg vrij te maken voor een invasie van grondtroepen.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 Goedemorgen, zaterdag 27 februari. Als ik achter mij kijk, schijnt ontzettend ontzettende zon. Ja. En als ik voor mij kijk, zit al wat rechterkort eraf. <laughs> maar daar gaan we zo over praten. <laughs> uh, wij zitten hier uh, tot de 12 uur met Goedemorgen Zandvoort. En uh, de techniek wordt gedaan door Kasper Keuranson. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik, uh, nog even sterker Gert van Kuik. Uh, want uh, je moet het een beetje rustig aan doen. Ja, Eindroductie is gedaan door Gerry Rutte. De koffie die zal je deze keer zelf moeten pakken. Maar kom toch gezellig langs. We helpen je ermee. En de presentatie is uh, door Gerry Rutte. En Ben Zonneveld. En, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Het is een uh, drukke zaterdag. Wat ja. gaan we het allemaal over hebben? Nou, We beginnen als eerste dan met Albert Rechterschot. Hè, die al tegenover ons zit. Het maandelijkse gesprek met Pluspunt. Daarna. Uh, <kwijnt> hij is ook al aanwezig. Marcel Meijer. En die gaat ons vertellen over de Babbelwagen die dus met een, ja, een groot succes voor de ja, tweede ik, keer... Ik ben bij de eerste geweest, ja. de zaal zat de bomvol en ik heb daar wel een aantal vragen over. Oké, okay, nou dat komt goed uit. En wij sluiten het eerste uur af met onze nieuwe kinderburgemeester, Gaia van de Molen. Uh, die presenteert zich en dat doet zij samen met... Uh, Lana Lemmens van de VVV alles over Kids Adventure Week... wat deze ochtend door de kinderburgemeester geopend wordt. Ja, want zij gaat straks eigenlijk nu om tien uur... het lint van de Kids Adventure Week doorknippen. doorknippen. Dan gaan wij eh, om elf uur, tien over elf verder... met de tijdelijke huisvesting van statushouders. Er is een flink debat geweest afgelopen dinsdag... Waarbij wethouder Schalik, Hans Landbergen aanwezig waren en Jan Beelen zat beneden. En we wilden graag weten wat hij ervan vindt zonder wat gezien te hebben. Ja. Uh, als laatste komt Esther Jansen over de windmolens. Hoe nu verder? Ja, want er is toch wel wat gebeurd. Ja, maar uh, ik heb toch het idee dat het wel uh, een beetje beklonken is. Ja, maar goed, nu Esther weet daar toch nog het laatste ja, nieuws het over. Dan gaan we vragen hoe zit. Allereerst, Albert, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Albert. Op de fiets naar Zandvoort. <laughs> het. Klein stukje hoor, klein <laughs> stukje maar hoor, daarvan. <laughs> uh, uh, om te beginnen, hoe is het bij uh, Pluspunt? Uh, pluspunt gaat het, uh, gaat het goed. We hebben het hartstikke druk. Er komen ontzettend veel mensen. Ja. Zo druk dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe vaatwasser. Want we kunnen het <lacht> allemaal. We kunnen, ja, dat is echt serieus. Dus we zijn bezig om een sponsor te zoeken. Die onze nieuwe vaatwasser uh, uh, financiert. Dus uh, nou goed. Dat, dat soort uh, dingen hebben we. Dus dat is een teken van, uh, van dat het goed dat gaat. De linker, als, als de avond. vaatwasser <lacht> overuren maakt. Dan gaat het goed. <lacht> nou ja, als ik aan de vaatwasser denk. Dan denk ik aan koffie drinken. Dan denk ik aan, aan uh, kom eten. Uh, tussen de middag eten. Dinsdag. Dinsdag en donderdag. Dus Dinsdag en donderdag. Ja. En uh, wordt er ook nog s'avonds gegeten? S'avonds wordt er gegeten op maandag en op donderdag. Maar daar moet je je echt voor aan, ja? uh, aanmelden. Het is druk, hè? He? Het, het ja. is druk ja. en we hebben lang niet altijd plek... We hebben een oh. wachtlijstje. En als je dan aan de beurt kunt komen, dan mag je mee doen. Want er zitten... Het is een luxe probleem. Hè? Het is een luxe probleem. Dus, wie, wie komen er dan eten? S'avonds? S'avonds komen eh, buurtbewoners kunnen eten. Iedereen die daar zin in heeft. Jij kan ook komen eten. Je kunt, je kunt gewoon rustig een ja. keertje aanmelden. Ja. En dan kom je lekker eten om nou, kwart over vijf te zijn. Half zes wordt het eerste opgediend. En euh, nou, al na gelang hoe het loopt, ben je om half zeven, kwart voor zeven ben je weer klaar. Nou, een gezellige is... avond ook nog. Daarbij heb je een Leuk. gezellige avond. Er wordt ontzettend veel met elkaar gepraat en, en ja, allerlei ervaringen uitgewisseld. Oh. Het eten wordt uh, gemaakt door vrijwilligers of uh, klanten van het RIBW samen met die van Nieuw Unicum onder leiding mm -hmm. van een activiteitenbegeleider. En uh, we hebben pluspunt vrijwilligers, of ook vrijwilligers, die, uh, die het serveren. Dus uh, het, het gaat... Uh, ja, groot heel, succes. Heel, groot succes, heel veel belangstelling voor mensen vinden het prachtig. Je haalt uh, praten en luisteren aan uh, tijdens het eten. Is, is dat niet een heel groot goed bij uh, pluspunt? Dat er heel veel gepraat wordt over allerlei onderwerpen? Praten over uh, van alles en nog wat, wat er in de buurt gebeurt. Maar ook wat mensen bezielt waar ze mee zitten. Uh, ja, mensen houden elkaar ook een beetje in de gaten. Dat als iemand onverwacht een keer niet is, dan, ja, dan word je gemist. Dus dat soort uh, vinden wij heel belangrijk. Ik bedoel uit praten over, over de hele dag door. Hè. Er zit een de, je Alzheimercafé, uh, uh, het Sterfcafé heb ik een keer gezien. Rauw, hè? Rauw, Rauwcafé. Rauw. Ja. Er wordt dus heel veel gepraat. Ja, heel veel praten, maar vooral elkaar tegenkomen, zorgen dat je elkaar ontmoet. Daar gaat het natuurlijk voor een belangrijk deel over, want als je elkaar niet tegenkomt kun je niet praten. Ja, dan moet je tegen de planten of zo gaan praten, vandaar de geraniums waar je achter vandaan moet. Ja, ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk ook een heleboel cursussen hebben we gezien, de laatste, moet ik even van Gerry vragen, dat weet jij waarschijnlijk ook wel. We hadden de ABN hier. Ja. En die had beloofd. En dat is gebeurd. Dat en dat is, is nu gerealiseerd. Het, <lacht> gerealiseerd. <lacht> het is gerealiseerd. Zo enthousiast. <lacht> nou, het, het ging erover dat uh, de bank gaat weg. Ja. En heel veel mensen, uh, wat oudere mensen hebben natuurlijk, zijn niet computerized. En ja, wat, wat nu gedaan. En dan krijgen ze heel gauw een tablet van uh, iemand van de familie. En dan nog niks. Ja. En zij zijn dus inderdaad geweest om een cursus uh, uh, internetbankier. internetbankier te doen. Dat klopt. En uh, de klanten van de ABN die dat doen, die mogen uh, de rekening die zij krijgen, mogen ze declareren bij de ABN. Oh, ja. Dat, dat, is, helemaal, uh, dat uh, is er nu uh, afgesproken. Dus uh, als je bankiert bij de ABN en je wilt bij ons een cursus volgen, dan kun je dat geld terugkrijgen van de bank. Dat is belangrijk om te weten. Want er zijn ongetwijfeld mensen die die cursus nog uh, willen doen. En ja. dan kunnen ze gewoon bij, uh, bij uh, ons ook voor binnenlopen ja. en aanmelden. Nou, ja. dat is al een, uh, een mooi stuk. Um, zijn er nog. Nieuwere cursussen die uh, pas opgekomen zijn? Nou, het loopt. Het, het, het seizoen uh, voor de nieuwe cursussen dat loopt een beetje af. Een aantal uh, wordt er nog wel weer opgepakt, zoals in april begint. Weer een nieuwe serie van uh, Denderen door de Duinen. Mm -hmm. dat, is, dat loopt bijna het hele jaar wel door. Wordt die door onze trouwe luisteraar Joken uh, gedaan? Ja, Joken doet dat. Met heel veel enthousiasme. En uh, is ook een hele enthousiaste wandelgroep. Dus dat, ik ben wel eens een paar keer mee geweest. Het is echt heel erg leuk om iets uh, mee te maken. Om, om daardoor de duinen te denderen. Ook de, ja. voor denderen door de duinen opgeven bij, uh, aan bij de balie. of <coughs> Aan de buitenwagen. Ja. En dat, dat is echt, uh, daar kun je elk ogenblik kun je, uh, insteken en meedoen en eens een keer uitproberen. Dat kan ook. Zit er daar kosten aan? Ja, je moet daarvoor. Ik dacht even uit mijn hoofd. Ik dacht voor uh, iets van voor 10 keer twee, 25 euro. Maar nou, de prijs, prijs weet ik niet helemaal zeker hoor. Dan moet er ook een kaartje gekocht worden voor de Wadleiners. Ja, da, da, dat, dat zit, zit er aan. Dat zit daar de... vooral bij. Dat zijn vooral de hmm. kosten. En uh, ja, daarna, daarnaast maken we een paar andere kosten nog. Maar dat, zijn, dat is het, uh, het grootste deel van het, uh, van het bedrag niet. Mooie wandeling. Uh, dat is buiten. Ja, maar we gaan nog meer buiten doen. Komende week. Uh, of komende weken. En al doet. 11 uh, oh ja. uh, maart 11 maart, dat is niet komende vrijdag maar die vrijdag erop ja. uh, doen wij mee aan de landelijke actie NL Doet dat is uh, ter uh, bevordering van uh, vrijwilligerswerk koninklijk huis uh, is daar ook al, altijd landelijk uh, meer, meer actief en dan gaan ze eens weer een, een pony uh, of zo, <laughs> uh, een pony verzorgen of verven, of schilderen, <laughs> of, nee, schilderen <laughs> of wat dan ook dus, uh, nou, die, uh, dus het oranjefonds uh, die, die is de dragende factor daarin ja. En wij gaan in, in Zandvoort, uh, hebben een paar uh, uh, dingen rond het plein bij ons, bij pluspunt, worden een aantal activiteiten georganiseerd. Daar wordt een boom geplant en dat past ook in het viering van ons tienjarig bestaan. Die wordt uh, op het tweede gedeelte geplant, hè? Dus uh, waar dat beeld nu staat. Uh, nee, volgens mij uh, aan de kant van de blauwe flat. Oké. Okay. Maar goed. De, de, we gaan het zien. Die wordt ook geplant. Uh, als een soort dank. Voor, de, voor tien jaar vrijwilligerswerk. Van de vrijwilligers van Pluspunt. Uh, Wethouder. Schalik uh, uh, is daarbij aanwezig. Verder kunnen mensen. zich meedoen aan. Helpen opruimen van de, in de buurt. Van zwerfvuil. En uh, dat soort uh, viezigheid. Uh, je kunt verder. Dus helpen met die, met die boomplanten. En er komt nog een bankje wordt er geplaatst. En die moet nog beschilderd worden. Dus mensen kunnen ook daarmee uh, helpen om dat te beschilderen. Nou, als dat ding goed droog is, moet die nog een keer apart in de lak gezet worden. Maar dat is een worden later, is leuk, later verhaal. Dan wordt er ook een vrouwelijk bankje. Zoals er al wat meer nou, in zal staan. Ja, het, ja. Is heel, het staat heel leuk. Dat is, dat is ja. leuk. Dat is, uh, dat is wat anders. Verder, uh, ik heb hier de folder ervan. Verder hebben we uh, de komende periode hebben we ook nog wat andere zaken, ook buiten de opening van een jongere hangplek. Ik heb tegenover hem gezien, de, ja. tegenover ja. De, de de, Hij staat er al. En ja. er staat nu ook een grote prullenbak naast. En ik zag het. maandag ja. over een week wordt hij geopend. geopend ja. Ja. Dus uh, ja, we, we, hij wordt af en toe al gebruikt, heb ik uh, gemerkt. Nou, uh, als dat zo is, dan uh, moet hij dan geopend worden. Ja. We uh, mag, mag worden even... heel even gestoord. Ja, Joke Buisbel, doen. Het zijn 10 lussen voor 30 euro. 10 lussen ah, voor, uh, <laughs> voor? voor 30 euro. Kijk, kijk. Joke heeft even gebeld. Dank je Joke. Je mag 10 keer meelopen voor 30 euro. Oké. Dat is gezegd. Uh, We waren nog even bij de rondhangplek voor de jongeren. Ja. Nou. Uh, een, een, een container half opengezaagd met bankjes ja. erin. Ja. Zit er ook verlichting in? Of is het de bedoeling nee, dat de jongeren bij, uh, bij donker weggaan? Nou, ja, dat uh, moeten jongeren zelf weten. Dat is het, het mooie van zo'n hangplek natuurlijk. Je moet niet zeggen van uh, donker en wegwezen. Dat, uh, dat... Het is zelfbeschikking. <laughs> het is een zelfbeschikking, ja, dat is ook zo. Dat, nou ja, prima. Uh, het is een rustige plek. Het is een, het is een, uh, een rustige uh, plek. Het, is op het verzoek van de jongelaar zelf, heb ik begrepen. Ja. Ja. Dus, uh, ja, want hier in het dorp uh, is, uh, levert dat toch nog nodige discussies altijd op. Dus nu is naar ja. een goede andere plek ge ja, gezocht. Ja, ja, ja. En nu gaan we uitproberen voor een tijd of dit een goede oplossing is. Ja, prima. We gaan Zijn daar gaan. goede reacties al op gekomen op die hangplek? Ik of is heb, uh, op de, de, daar nog niks over? Daar, uh, ik heb nog niet veel reacties gehoord. Nee. Het is al wel eens uh, wat gebruikt. De jongerenwerkster die we hebben. Die, uh, die zag dat het al uh, de nodige tekeningen aan de binnenkant. waren uh, nou, oh, nou ja. dan, dan heeft men daar al gebruik van. Ja. Uh, wat wat gebruik hebben we nog van. meer op het programma? Een heel ander iets is uh, dat we maandag 7 maart ook ja. smiddags starten met een nabestaande groep. Uh, daar hebben we, dus het Rauwcafé is al eens een keer genoemd. Vandaaruit kwam toch wel het signaal dat er behoefte is om dat nog eens, als je wat vaker bij elkaar te komen. Mensen die net iemand verloren hebben, hmm. omdat om die, dat die eens bij elkaar kunnen zitten en hmm. eens wat iets van ervaring kunnen uitwisselen. En ja, eens kijken hoe je daar met elkaar mee om kunt gaan. En is daar iemand bij? Is er dan een. een, een... Ja, een, een, een, uh, een, een hulp. Uh, ja, ja er, er zijn wel mensen bij, maar er is niet iemand die de zaak uh, echt in goede... Echt, het is meer het praten. Met zorgen, de, het zorgen nee. voor het praten en het nee. wordt wel aangezwengeld. Maar het is niet echt dat je... Je moet daar niet verwachten dat je daar uh, een soort therapeutische hulp... Het is eigenlijk. meer Een praatgroep, zeg maar. Het is meer een praatgroep. Dus, dus die dat, die dat, mensen komen bij elkaar en goed. kunnen uh, delen wat ze, ja. wat, wat ze willen doen. Uh, dan eens even kijken. Nou, tien jaar pluspunt heb ik het al, nou ja. al over gezegd. Maar er komt nog wel wat meer aan. Niet in de komende maand. En al doet komt erbij. Een van de dingen die we ook doen is een wensboom bij en al doet neerzetten. Ja. De bedoeling is dat, uh, dat we uh, tien uh, wensen gaan, uh, gaan vervullen. Vanuit uh, het, het, wat wij doen als pluspunt. En uh, iedereen kan met, uh, met wensen komen voor zichzelf of voor iemand anders. Waar kan je gaan... die ophangen, die wensboom? In een wensboom die staat bij ons in het, uh, binnen in het pand. Okay. En die kunnen je dan ophangen en dan in het najaar. Kijken we wat er allemaal uh, is. En dan uh, zoeken we nog een jury om uh, te kijken van welke we kunnen gaan vervullen. Komt uh, kom vast wel goed. Uh, Komt vast wel ja, goed. Leuk idee. En dat, dat, die mensen kosten vast ook wat geld. Dus we gaan ook nog een veiling uh, organiseren om die mensen dan ook te kunnen financieren. Bekoste, ja. ah, dat lijkt me dus, uh, dat, dat, En dat is dus ook <kijkt> een activiteit in mm -hmm. dat kader. Verder hebben we nog wel wat andere zaken staan als een... Uh, een grote zangmiddag wilden we een keer weer Leuk. gaan doen. Ergens in mei uh -huh. is daar de bedoeling van. Dan gaan we nog wat extra's doen voor de, voor de vrijwilligers. Een grote barbecue wilden we voor vrijwilligers gaan doen. Dus nog een reden te meer om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik ken meerdere mensen die vrijwilligers zijn. En, uh, het is, uh, en dan moet ik nageven, dat, dat is gewoon zo en dat moet je ook zeker doen. Uh, je moet je vrijwilligers kietelen en dat doen jullie heel erg goed. Ja. Ja, dat... Ik kan uit ervaring spreken. Albert, bedankt voor je komst. Want we Dank hebben nog wel. twee heren achter zitten die uh, uh, zitten ons een, een heleboel uh, moeten vertellen. Oh, en oké. daarna komt de kinderburgemeesteres. Ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Okay, uh, dankjewel. Bedankt voor alle informatie. Prima. We spreken elkaar gauw weer. Dankjewel. Okay. Graag Er zitten tegenover ons de heren van de babbelwagen... die al een beetje aan het ruzieje waren. Want waarom staat de naam van Tom Drommel er niet op, zegt hij. Heren, welkom. Marcel Tom Drommel, ja. uh, vertegenwoordigers van Dankjewel. de babbelwagen. Want die bestaat uit een heleboel andere mensen ook nog. Ja. Dat mag ook wel een keertje gezegd worden. Zeker weten, 100%. Uh, het Visserspad en een rondje dorp is al geweest één keer. Uh, uitleg van uh, Ton. Ik heb daar, uh, ben er geweest, vond het fantastisch om te luisteren. Hij zat bommetje vol... En nu de volgende editie. Hoeveel aanmeldingen heb je al Marcel? Uh, ik zit op de 115 zeg maar. Maar in ieder geval, we, we zijn hem rustig opgestart. Omdat ik daar eigenlijk zoveel mogelijk nieuwe mensen de kans wil geven om deze voorstelling bij te wonen. Want jullie hebben wel gemerkt, op het moment dat je de mails eruit gooit, krijg je in één keer zo'n host erop. Dat je eigenlijk al in, in, in, in, in een paar dagen helemaal vol zit. En dat is schitterend natuurlijk, hè, want we vinden het hartstikke gezellig. Maar dan hoor je na de hand van ja, ik had ook gewild. Ja. Nou, en vol is vol, want we moeten ook met de brandveiligheid te maken. Ja. Hoeveel, hoeveel laat je erin? Uh, nou, mijn zwager heeft toevallig net wat nieuwe stoelen. En uh, <lacht> Is dat we daardoor. Uh, iets meer mensen. Uh, van de, ja, ja, iets meer mensen en Daar was ik zelf door verrast. Dus ik ja, kon nee. er eigenlijk een stuk of twintig meer hebben. Ja. Dus zeg maar, nu de laatste keer hadden we er 175. Dat was nog een, een paar die dan van de bar. Dus uh, ja, dat is schitterend. Ja, vind ik heerlijk. Maar ja, uh, ik hoor van uh, meerdere mensen, en zo doe ik het zelf ook, uh, op het moment dat ik jou uitnodig, krijg de reply, ik hem En hij gaat gelijk terug. Ja. Dus ik denk dat ik bij de eerste onder zit. Ja, maar uh, uh, Als je nou uh, zeg maar, de, de 180ste, uh, geef je die een mailtje terug van uh, de volgende keer of bij de tweede nee, voorstelling? Nee, schrijf ik ze op. En uh, we hebben ervaring ook in Zandvoort, dat er valt altijd wel 10%, soms wel 15% ja? af ja. elke keer. Dus mm -hmm. je kan er 200 opschrijven om er 165 erin te hebben, ik noem het op, of 175 in dit mm -hmm. geval. En dan uh, sommigen denken, ja, Portverie, had uh, je niet eerder kunnen zeggen, of uh, laatste moment. Nee, wees blij dat ik dan nog even een seintje geef, toch? Ja. Ja, ik maar nu, nu bleef ik echt vol zitten. En, en ja. ik heb elke keer weer uh, mensen weer, uh, toegelaten. Van, nou, kom maar, kom maar. Maar geef moment houdt het op en denkt, nou, dit is helemaal serieus. Nou is, nou is het echt bomvol. Bom, ja. En als er dan weer vijf plekken over zijn op het laatste moment... Nou, dat was uh, voorheen. Dat kreeg ik, op zo de miet. Ja, ik hoorde dat er nog vijf plekken waren. Ja, jongens. Daar, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, maar hoor. dat is veel te veel werk dan ook ja. op een gegeven moment. Er was een gegeven ja. met een groep weggebleven ja, ja, ja, ja. van tien man. Omdat ze die sprootjeswammeling hadden. En die wilden graag bij die kleinkinderen zijn. En omdat Truus niet gaat, gaat Miep ook niet. En, en, dan, weet ik krijg je veel. en dan krijg je zo'n... Oké, ja, commentaren vijf je lekker Ja, ja, ja. Nou, en dat, dat trok ik me in het begin wel wat van aan. En denk ja, toch wel lullig. Nee, maar ja. nee hoor, ik heb die knop omgedraaid. En, uh, ik vind het, uh, het systeem van aanmelden vind ik prima. Want als je dat niet deed. En dat is vroeger wel eens gebeurd. Dat was de dus zaal gewoon vol. En dan konden ja. mensen naar huis. Dus ja. dit is een veel beter. Nou, het, het systeem voor aanmelden was in het begin niet goed. Want toen was het een gratis kaartje ophalen. En toen had ik ze in de zaal s'avonds. Dan ja. gaven ze maar acht kaartjes terug. En vijf kaartjes terug. Ja, ja die en die gingen niet. Ik zei, ja, maar nu zitten wij met lege plaatsen. Terwijl ja. er zoveel mensen... Ho, ga je die kant op? Ja, dat... Uh, <lacht> ja, ik denk, ja. En wat ja. moeten mensen ja. nu betalen dan? Je moet nu... Je betaalt in principe niets ik. ervoor. Je twee gratis. consumpties heb je dan op de bond staan. Maar oh. ja... We hebben ook een hoop mensen gehad, die komen wel... en die gaan meteen naar de voorstelling weg. Die ja. hebben, nemen de gratis koffie, die nemen de, de oliebol... die nemen het hapje kaas en daarna zijn ze Zij zijn het echt, Kijk, ja. uh, het, het is allemaal vrijwillig werk. En ook ja. m, uh, Faber geeft de zaal uh, gratis af. Dus ja, mag wel iets tegen openstaan. Ja, ja, ik dus dat. dus ja. toen is er ingesteld... dan. Uh, Twee vaste consumpties erop, dus in principe betaal je niks. Nee. Alleen wij te, weten wij nu hoeveel mensen er komen ja. per avond. Vandaar dat je hier dan ook gelijk naar een tweede ja. avond kan gaan. Uh, ja. ja. nou, in het begin was het dan, uh, moesten we stoelen halen uit de kamers, om ze om dus, uh, goed aan te vullen. En dan, uh, ja, dan uh, ren je die trappen op, twee oog of drie oog. <truimert> en, en dan achterin. <truimert> nou, dan is het een puinhoop, maar als je dan tien lege plekken hebt... En dan lopen wij wel de moppot, vergeet ik. En je wel, zo hebben we nee. voor niks lopen sleuren met die mensen ja, stoel. Ja, natuurlijk. Het uitnodigen en het bepalen van zaalplaatsen in, en de kosten zijn nu bekend bij iedereen uh, die naar de babbelwagen wil. Dit is een tweede uitvoering van deze uh, voorstelling, het Visserspad en een rondje dorp. Uh, ik heb zitten luisteren naar jou, naar het Visserspad. Ja. Maar ik, ik kom tot de conclusie dat er wel meer visserspaden waren. Er waren, inderdaad, ja. kwam ik zelf ook achter. Ja. Ik ben eigenlijk, ja, dit is het tiende jaar dat ik het voor Marcel doe, geloof ik. Ik moet al 30 jaar ja. prestaties geven. Maar iedere keer denk je weer, ja, wat zal ik nou eens voor onderwerp belichten? Ja. Nou reed ik door de Celsiusstraat naar mijn volkstuin <kuggen> volks toe onderweg. Er stond een grof huisval buiten. En in het voorbijrijden zie ik een man staan. En ik denk, verrek, ik zag wat bijzonders aan die mond, dus ik ben teruggereden daarnaar. En inderdaad, ik denk, daar staat een, een vislopersmond, een zogenaamde bot, weet je wel, mm -hmm. dus. Hij was in wat in de toestand, maar ik heb, hem, uh, <laughs> ik heb hem beter te restaureren weer. wat is toch zonde, ik denk dat er nog vier van die mannen... Echte mannen, zijn. Ja, ja. Nou, het zijn niet de echte het zijn nee. al replica's. Maar het okay. zijn wel replica's van de originele, weet je wel. Ja. Want de laatste mond is gebruikt omstreeks 1905, zeg maar. Toen was het eigenlijk, uh, eigenlijk over met einde, die dingen. Einde visloop. Toen was het, ja, ja en, met En, en wat deur. voor vis zat er dan allemaal in eigenlijk? Uh, haring? Uh, Verschillende nee. soorten. Haar uh, netjes, school, wijkingen, bolken, noem maar op, de, de, de, alle, alle soorten vis die ja. hier voor op de Noordzee gevangen werden. En uh, dat werd ging via dat pad. Gingen dat ze werd, naar Haarlem? Naar de, de schepen kwamen meestal om een uur of zes op strand. S morgens. Mm -hmm. En dan werd, er een, uh, dan werd de boel afgemeind. En van daaruit dan werd de boel vaak thuis schoongemaakt. En dan mm -hmm. werd het dus naar Haarlem getransporteerd. Ja. Of ze liepen ermee door de stad heen. Dus, uh, of Bloemendaal en Adenhout gingen ze af dan, ja, weet ja. je wel. Ja. En er stonden er wat op de vismarkt bij de grote kerktor. Okay. Daar, daar gaat het mij om, hè? Want uh, jij zegt de vis werd afgemeind En die werd weggelopen. Ja. En daar begint voor mij uh, het verhaal. Want de ene die, uh, moest linksaf en de andere moest rechtsaf. Want je had het katholiek pad en het protestantse pad. Uh, ja, dat is, oh, uh, oh, ja. Dat is, is eigenlijk... Is al... nou, luister, dat is ontstaan <laughs> na de reformatie eigenlijk. Het enige pad, ja? het vispad, was eigenlijk de weg. Maar dan, dan praten we niet over het vispad zoals we nu hebben. Nee, nou wel, de, de plaats is ja? ongeveer okay. gelijk aan dat visserspad, want okay. dat is de meest rechte weg naar Haarlem ja. toe. Dat is de kortste weg, ja. Deze Deze weg. Naar, naar de zeilpoort toe. Dat is het mm. originele het, nee, het, or, het originele de pad. Maar hoe We is st het dan met die, met die, uh, die, die geloofscrisis? Uh, luister, je krijgt de reformatie <laughs> toen de tijd, en nu ook allemaal luisteren. <laughs> je kreeg de reformatie toen de tijd. En ja, je weet hoe het gaat dan. Ja, katholieken tegen de gereformeerden. En ja, dat ging botsen toen de tijd. En uh, katholieken waren wat kleiner in aantal dan. En die mensen werden eigenlijk ja, ook op zo'n pad dan verdreven. Hè. Echt waar, en ja? Ja, die katholieken moesten een eigen weg zoeken. Ten eerste gingen er een hoop katholieken buiten het dorp al wonen. Hè, door, de, door de toestand eigenlijk. En van daaruit werd dan gelopen vanaf de Zandvoortslaan, die toen nog gewoon een, een, een pad, pad was wat er lag. En dan Bentveld door. En dan kwam men eigenlijk op hetzelfde punt uit. Alleen gingen hun door een andere poort in, in Haarlem. Ja, dat, uh, welke twee poorten waren dat? Dat was de zeilpoort en de raampoort. En de katholieken oh. die bedienden dan het zuidelijke deel van Haarlem. En de protestanten hadden het centrum en het noordelijke deel van Haarlem. Ja, zee, want dan krijg je ook twee verschillende... Uh, uh... Afzetgebieden natuurlijk. Je kreeg ja, nou, één afzetgebied eigenlijk, maar uh, ja, verdeeld in de stad. Ja. Op het geloof eigenlijk weer. Het is altijd christie, het geloof. Ja. Dan je dan ook, uh, dus de katholieken ja. kochten bij de katholieken ja. en de protestanten bij nee, de katholieken. Nee, nee, nee, dat ging wel door elkaar, want je had ook katholieke reders natuurlijk varen. Ja. Ja. En dus dat ging, dat ging redelijk door elkaar. En ik denk de visserluik op zee. Daar geen probleem mee hadden nee. met elkaar nee. natuurlijk. Nee. Maar ja, wat was het? Het was neeringen. Het was omzet het is, te maken. Ja, maar... En dan krijg je toch uh, problemen natuurlijk. En, en, en zeker nee. door zo'n geloof. En verkochten ze alles? wel ja, ja, alles? Was, werd ja, verko... alles werd, werd echt uh, volledig afgenomen. Want er was eigenlijk te weinig vis nog wat er aangebracht werd. En dat was ook al voor als die schepen aan de kant kwamen. Zeg maar dat er voor zes uur uh, zes schepen aan de kant lagen. lagen. Dan kwam de afmijner. En die had een dobbelsteentje bij hem. En met de, de letters uh, Z en N erop. Zuid en noord. Die gooide met de dobbelsteen daarop. En dan uh, werd het afmijnen van die kant af begonnen. Dus vanaf de noordkant door die schepen. En of de, maar ze wilde het liefst zo laat mogelijk afgeslagen worden. Heel gek eigenlijk. Maar dat was omdat er dan te weinig vis was. En dan gingen de prijzen omhoog. Dus dat was het... Uh, dus men had toen al in de gaten dat schaarste uh, een heleboel... Uh, schaars. Absoluut, ja. ja. Uh, dat even voor zover. Het Visserspad, een rondje dorp, waar gaat die helemaal over? Het rondje dorp begint deze keer op het Kerkplein. En dan ga ik de Kerkstraat op. Ik kom het <tus> Dorpplein over. Het Gastenplein. En dan ga ik daar eigenlijk weer de Kerksteeg. Of ik weet niet hoe die tegenwoordig... Ik geloof je nog Kerksteeg heette. Vroeger heette het het Gasthuis Nu dan Kerksteeg. En dan mm -hmm. zo weer terug. En dat... Uh, heb ik gedaan, uh, aan de hand van het uh, van de verhaal ook... en dat, dat is op meerdere plaatsen in, uh, in uh, Noord-Holland... het onderrommetje lopen. De huwbare jeugd, of de opgeschoten oh. jeugd die wel wat meer wilde... Die, de pubers. Uh, de pubers, die verdeelden zich huilbare, in twee groepen. De meisjes en de jongens. En die liepen dan gearmd, tegenovergesteld... over, over dat rondje heen daarom. En dan... Ter hoogte van Berghout, de salon. wat hij is niet verdwenen. Daar ja. tegenover er zit een, een steeg in de, in de kerkstraat. Hij is niet te zien meer. Er zit een deur in. Maar daar botste de jeugd tegen elkaar op. En dan verdwenen er af en toe oh. op, verdwenen die steeg. En ik kwam weer van het Schelpenplein uit. Maar nou, er was verder duin terrein ja, leuk. Dus, ja, ja. dus ja. zo ontmoetten de jeugd elkaar. Dus daar heb ik het een klein beetje op gebaseerd dan. En dan neem ik in de loop dus alles mee. De winkeliers in de kerkstraat. Ja. Verhalen eromheen. Mm -hmm. uh, verhalen over door het plein over de Franse soldaten. Het verhaal over het oude gastes op het Gastesplein. Is dat van die Franse, Franse soldaten? Is dat, uh, die, die man die ingemetseld is? Ja. Dat was de man die ingemetseld <laughs> ja, heeft gezeten. Ja, het wordt wel eens tegengesproken, maar het, is, uh, het schijnt echt wel waar gebeurd te zijn. Dat is achter de IJsselon van Serrauri. Daar stonden ja. vroeger visserswoninkjes ook. En die uh, Franse soldaat, die was ingekwartierd in het uh, paradijsveld. Als je de paradijsweg afloopt, duinen in. Dan was daar een boerderij. En daar bij die boer was hij uh, ingeparteerd. Het was een uh, Franse douane eigenlijk. Het was niet zozeer nog een soldaat. Het waren douanes om te, uit te Doe kijken voor die smokkel met Engeland. weet je wel. Die man die zit daar aan tafel bij dat uh, boerengezin. En met de kinderen ook. En man had uit een uh, grote schaal aardappelen vandaan. En uh, met een kommetje jus erbij. Nou, er was nooit zoveel duur. Er was een kanijn, uh, kanijnenjus. Want anders hadden ze niet. Maar... Uh, dat beviel hem niet en hij wilde er wat anders bij. En ze begrepen uit zijn bewoordingen dan dat hij er azijn wilde bij hebben. Dus de vrouw haalt een kommetje azijn. En wat doet die man? Die gooit dat kommetje azijn over die schaal aardappels. Dus die kinderen die beginnen te janken en te krijten natuurlijk. En die boer zelf werd vrij, eh, vrij kwaad. En die geeft die vent een pak rammel. Maar ja, die vent slaat terug natuurlijk. Dus dat was buiten de deur rollenbollen. En die vlucht weg. Die man die had... ze ze schep gebracht, een, een zogenaamde Zandvoortse graaf, een keergraaf om aardappelenland met te spitten. En die geeft hem een klap op zijn rug en die heeft hem, ja, nou ja, het was, het was eigenlijk gebeurd met de man. Ach jee. Toen heeft hij hem daar een beetje aan de kant gegooid, ter hoogte van, van deze plek ongeveer hier bij de Watertoren. Was oh. Het was allemaal duingebied nog. Toen is hij naar het Schelpenplein gelopen en daar woonde zijn broer. En die was opperman bij de metselaars. En die zegt: Ik heb een idee. Dus ze hebben hem met z'n tweeën, nou ja, hier was alles duidelijk, er woonde geen mens, dus ze konden hem makkelijk verslepen. En ze hebben hem dus achter Seraudi, Audi, daar waren Seraudi is nu in, die, bij die vissershuizen, daar waren ze aan het bouwen. Hebben ze hem tussen de muren gemetseld toen de tijd. En hij is, eh, met de sloop, is hij eh, vrijgekomen weer. En dat was de heer Driehuizen, die had er een hotel boven de Kerkstraat, die had dat erbij gekocht, die grond. En die wilde er op het anders beginnen. En die hebben hem gevonden toen, tenminste het geraamte hebben ze gevonden. Ze hebben wat knopen gevonden en zijn sabel hebben ze teruggevonden. Maar dat ja, dat dan moet daar toch een verhaal. kern van waarheid in zitten. Ja, ja, ja. Anders vind je ja, dat ja. niet ja, uit. Ja, ja, maar, ja. Dus, maar er zijn verhalen over. Er zijn wel vier, vijf verschillende verhalen over. Want het wordt al gedikt. En dan nou ja, doet zelf maar. Als je er één wat gaat vertellen. Het gaat vijf personen verder. Is het verhaal ja, veranderd. Ja, is en schaam. zo ging het toen ook. Dus. Mm -hmm. dus, maar er moet nooit een hele grote kern van waarheid in zitten. Laat <laughs> zo maar zeggen. En we, gaan er niet teveel, we hebben al een heleboel uh, verraden van deze ronde. Van ja, maar het ja. is altijd wel leuk. Um, goed, met de plaatjes erbij. Met de plaatjes erbij ja. en het geluid. Deze uh, is 12 maart, dus dan zijn we alweer een paar weken verder. Ja. En uh, als ik jullie een beetje ken, dan zijn jullie al bezig met een volgend uh, project. Zeker weten, ja. <laughs> ja, je bezig. Ik ben bezig. Ik doe een presentaties met wijzig, en ik doe uit. Ja, ja, en ja, en, en ik... waar, waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met Zandvoort op de Toverlantaarn. Ik ben nog in bezit van wat uh, lantaarnplaatjes of diaplaatjes eigenlijk van voor de oorlog. Van, van uh, familie Bakels. En van meneer de heer die op Zandvoort uh, de ingekleurde foto's toen de, de tijd... De, de, uh, de glasplatenfoto's ja, ja. toch? Ja. Nee, nee. ja. ja. ja. Daar ja. heb ik het, uh, het een en ander al glasplaatjes nog. Leuk. En op deze basis uh, begin ik hem dan... Uh, met zandvoet op de Toverlandaar. En, en wanneer mogen we die uh, ongeveer verwachten? Dan weer aan het uh, ja. voor eind van de, de kerst, kerst uh, december. Ja. Maar het is een heel werk hoor. Het is niet simpel om dit ja. even in kaart te zetten. En het moet nog boeiend zijn ook. Nou, ja, dat het moet, moet niet te zwaar zijn. Nee, nee, maar, nee, dat het moet, leuk, doen, maar het moet leuk. een gezellige leuk. avond blijven. Ik ben en, er wel eens op aangevallen door uh, speciale mensen, weet je wel, dat ik er te luchtig uh, mee omga, ja. dat ik wat dieper ja? in moet gaan. Ja. Ja. De mensen zitten om nee. een gezellige avond Daarom, te wachten, niet op het Nee, geen vervelende. Kan je voor een hogeschool houden, zoiets, maar dat moet je niet houden nee. voor een gezellige. Ik vind het. Uh, ik vind het wel aardig dat als jij toevallig een onwaarheid vertelt, krijg je gelijk pas om je oren uit de zaal. Maar het dan mooie is uh, dat hij daarna de dus volgende ronde weer met bewijs terugkomt. Ja, ja, ja, ja, ja. De laatste keer werd hij dus ergens over aangevallen. Uh, door een caféhouder in de de Zandvoort, de, de heer, heer Oomstee, en ik vertelde over de heer Oomstee dat hij geen kinderen had. Maar, er Hij kwam rap in, terug. In, die, die, er zat iemand in. Zo, ja, maar mijn tante is Arnie Oomsteen. Maar de kinderen heetten geen Oomsteen, Ze heetten Zwijnersbergen. Ja, Oké, okay, ja, ja leuk. Dat, dat is toch dat, leuk. Dat heen, is ook wel leuk. Heren, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ik denk dat, uh, uh, dat je uh, vol zit de tweede keer. Ik denk het en, ook wel. Uh, nou ja, veel plezier. En uh, vertel het verhaal we zoals het is. Al, uh, en we, ik kijk al met spanning uit naar december. <laughs> wel. Hartelijk dank. Okay. Het, het oude Zandvoort, het jonge Zandvoort. Want mm. tegenover ons zit de lachbare Gaia van der Molen. De nieuwe burgemeester van Zandvoort. Goedemorgen. Voor deze week. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Welkom. Wij hebben altijd een gesprek met de burgemeester. En nu ben jij aan de beurt. Uh, jij bent de hele week burgemeester. Ja. En jij hebt vanmorgen al iets officieels gedaan. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb mijn lintje doorgeknipt uh, om de Kids Venture Week te openen. Nou, dan is de Kids Adventure Week bij deze geopend en een heleboel activiteiten heb ik gelezen in de krant. Ja. Um, daar kom ik zo op terug. Want we gaan eerst eens kijken hoe jij burgemeester geworden bent. Ik uh, heb een. Ja, ga je gang. Oké. Okay. Ik heb een filmpje gemaakt. Mijn moeder had het gefilmd en toen uh, stuurde Lana een berichtje voor van. Uh, je mag een selectatiegesprek. Er waren vier andere kinderen die ook een sollicitatiegesprek hadden. En toen had ik een sollicitatiegesprek. En in de middag had ik het wist ik dat ik de kinderburgemeester was geworden. Een snelle uitslag van de vertrouwenscommissie, daar kom ik zo heel even op terug. <laughs> um, net als in Amerika heb jij een, een, een promotieteam om je heen, zag ik? Ja. En vrouwtje uh, van Tetrode heeft die, uh, die film gemaakt. Ik vind het fantastisch, want zo word je dus of president of burgemeester. Een leuk filmpje, ja. ja. Prachtig ja, film met wat leuk. je wil ja, en ja. Uh, wat je doet. Dus ja. ga ik even met je doornemen. Uh, jij doet aan karate en scouting. Ja. En karate vind jij leuk omdat je dan kan trappen? Ja, en ik vind <laughs> het leuk dat ik word gevloerd soms door de meester. Oh. Oh. En wie, wie is jouw meester? <laughs> um, Daan. Daan. En scouting vind je leuk? Ja. En daar zeg jij dat het leuk is om jezelf te zijn? Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Gewoon. Ik, heel veel andere kinderen zijn heel vaak bij de groep en, enzovoort. Ze zijn heel veel bij de groep en gaan de hele tijd met elkaar dingen doen en heel veel uh, dingen kletsen, kletsen, kletsen, kletsen, bla bla bla bla. En ik ga er niet zoveel bij. En ik ga gewoon met Jules een vriendin van mij... gewoon mijn eigen dingetjes ja, doen. Gang. Je dingetjes ja. doen. En bij scouting valt natuurlijk van alles te doen. Ja. Uh, bouwen, springen, spelletjes en andere dingen. Uh, ik ga zo met jou vetten, Want ik ga even naar de vertrouwenscommissie. Uh, die elk jaar samengesteld wordt door het team van de VVV. Uh, hoe kwam dit zo over... dat er zo'n uh, professioneel team achter deze burgemeester zat? Goedemorgen. Uh, nou, ja, daar waren wij natuurlijk heel erg blij door verrast. Uh, zoals Gaia net al zei, hadden we vijf sollicitatiegesprekken uiteindelijk. Want dat is al moeilijk. Wie ga je wel uitnodigen en wie niet? Mm -hmm. Nou, toen hebben we vijf potentiële kinderburgemeesters uitgenodigd. Waar let je dan op, uh, Lama? Ja, uh, wat wij heel erg belangrijk vinden is dat nou ja, zoiets als dit... Ja. Kan. Dat bedoel, eruit, ja, he? nou ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk, het is nogal wat om uh, op de leeftijd van Gaia gewoon even een interview voor de radio ja. te doen. Ja. En het is helemaal niet gek als je acht jaar bent en je dat niet kan of durft. Mm. Maar voor een kinderburgemeester is het wel handig als je ook wat durft te zeggen. Ja. Dus daar hebben we op gelet. Okay. Hè. Hoe komen ze mm -hmm. over in een, al in de brief? En, maar wat is ook de motivatie? Uh, nou, de meeste kinderen hadden echt wel hele goede redenen. Dat ik echt dacht, nou, daar is over nagedacht. Mm. En Gaia heeft ook aangegeven dat ze het heel belangrijk vindt... dat er wat tegen pesten wordt gedaan. Oh, en dat ja. soort dingen. Daar, ja, daar letten we op. Maar ook inderdaad, hoe kom je over? En daarmee zeg ik zeker niet. want het is, Ik heb dit jaar weer gezegd, we doen het nooit meer. En dat zeg ik dan alleen maar... Omdat... Maar wat, wat doen we nooit meer? Zo'n hele, nou ja, niet... Uh, niet het idee van kinderburgmeesters, want dat vind oh. ik geweldig. Maar het feit dat ik vier kinderen moest vertellen... dat ja. ze het niet werden, ja, dat, dat vond is, ik echt ja, niet, is niet leuk. leuk. Nee, nee, want die leuk. andere vier waren natuurlijk ook gewoon ja. hartstikke goed. Ja. en, en, en nou, Echt waar, dus ze hadden het allemaal kunnen worden. Alleen ja, we moesten hun keuze Iemand maken. Ja. Zijn, ja. En we ja. vonden het wel heel erg leuk dat Gaia dat filmpje had gemaakt. Ja, dat is echt een heel leuk filmpje. Ja, daar zijn ja. we heel ja. erg blij mee. En iedereen ja. heeft hem ook bekeken en ja. weet ja. ook meteen wie Gaia ja. is. Dus ja, absoluut. Slim hoor. Aan dat filmpje ontdeed ik ook een aantal vragen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen... Ja, ik de burgemeester en ik ga hier en daar wat lintjes doorknippen. Wat jij in het filmpje ook vertelt, ik vind het leuk om lintjes door te knippen. Maar uh, ik lees ook dat je Lego spelen leuk vindt ja. Ja, en je erg... bouwt met je vader hele kastelen. Ja. Maar uh, je bouwt ook een vliegtuig. Dat maak ik niet, maar ah, okay. ik heb van D-mobiel wel een vliegtuig eens een keer gekocht. Oh, Oké, okay, gekocht. Ja, op uh, Koninginnedag. En oh, op, de, op de markt natuurlijk. <laughs> oh ja, die was <laughs> hey, Maar uh, je, je presteert je geweldig en uh, ik denk ook dat dat, een, een, een, een, een, zoals Lana al zegt, een pluspunt is voor een burgemeester. Hè? Je moet je laten zien en dat, uh, dat ga je ook allemaal laten doen. Ja. Um, ik hoor, ook, je hoor je zeggen dat je uh, erg zorgzaam bent en dat je veel samenwerkt. Ja, dat hoe doe ik dat? zeker. Ja, hoe doe je dat? Samenwerken, we doen altijd op school heel veel samenwerkspelletjes, dus dat leren we altijd op school en oh, op welke school zit je de school de school oké okay. ja, de ja. school okay. ja. en en het is, uh, je vindt het fijn om met, <laughs> samen om samen met met ja. ja en zorgzaam is gewoon een beetje ja, ja. zorgzaam is gewoon uit mezelf ja. en dat doe ik altijd kijk bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld oké okay. wat een jongetje keihard en moet huilen. En daardoor kan ik misschien. En ik, ik ga hem meteen helpen en in zijn keer moest ik hem meteen huilen, omdat hij het ook dat pijn had. Ja, ja dat is heel lief. Ja. Want dat ja, staat ook in je is, filmpje, filmpje hè? Ja. Want in jouw filmpje zeg je ook dat je, omdat je kinderburgemeester bent, wil je graag mensen helpen, hè? Ook. Ja. ja. Ik denk dat, dat je dat ook heel, heel ja. goed zou kunnen. Ook, en dat je dat al doet. Nou, we hebben daar ook een, burgemeester... een afspraak over gemaakt. Ja. Met de, de lokale burgemeester Die ja. had gisteren geïnstalleerd ja. door de lokale burgemeester Dus toen, is, toen werd ze echt officieel ja. de kinderburgemeester. Wie is dat nu? Mevrouw Tjallek. En aangezien zij... Um, wij kunnen wel die sollicitatiecommissie doen. Maar wij mm -hmm. kunnen niet een kinderburgemeester nee, inzijgen. Nee, dat moet nee, nee, echt niets, in he? thuis ja, ja, het gemeentehuis gebeuren. Maar toen ja. hebben ze ook afgesproken met elkaar. Dat als zij nou iets heeft waar ze tegen loopt. <kliek> ja. Dat zij dat ook kan gaan zeggen tegen de lokale burgemeester. Zodat die weer kunnen kijken wat ze daarmee kunnen doen. Kijk, dus is echt, uh, ja. nou, daar, ze, is, ze is daar ook al echt mee bezig geweest. Daarop ja, dat is... inhakend ja, daar uh, echt over, mee bezig. Uh, over pesten van kinderen. Dat uh, zit je uit was. Ze zit, zit heel erg te mij. Ga je daar ook mee uh, naar de lokale burgemeester dan? Van de week een keertje? Nog. Volgens mij heb ik er al over gehad. Anders ja, ik... ja, nu ben jij officieel ja. de kinderburgemeester. Ja. Dus nu kan je bij de binnenvallen. En uh, mevrouw Sjallik luistert eens even naar mij. Ja, dat mag ja. nou hè. Ja. Maar daar ga je dus nog wel met haar uh, over praten. Ja, daar ga ik zeker mee over praten. Heb je ideeën daarover dan? Over ja. pesten? Wat je wat er je tegen zou kunnen doen? Ja. Of wat men betekent? Als je niets goeds hebt, te zeggen, zeg dan maar niks. Oké. Okay. Dat is wel een mooie oplossing. Ja, ja zeker. Ja. Die, die kunnen we in heel <lacht> zoveel dan gebruiken. Ik wil net zeggen. <lacht> Stik dus die maar in je zak. Ja, ja, ja. En uh, je wil ook mensen helpen en vragen stellen. Uh, hoor ik uit het filmpje. Ja. Uh, dat betekent dat je als uh, burgemeester door het dorp moet gaan lopen. En met mensen in een soort van in gesprek moet gaan. Hè, dat je... Uh, je zichtbaar moet maken, wat je ook wilt. En dan ga je aan mensen vragen stellen. Wat wil je weten van de Zandvoortse mensen? Ik wil graag weten of hun zelf gepest worden. Of hele erg ruzie hebben met iemand. Of, uh, of soms wel illegale dingetjes doen. Illegale dingetjes Ja, dat vraagt me <lacht> af. <lacht> dan kan ik dat melden bij de Loco-Burgemeester. <lacht> ja, dat speel je naadloos op. Ja. Wat? wat nou, dat wat, is goed. Uh, uh, Je zegt illegale dingetjes, maar wat, wat verwacht je dan? Ik verwacht dat hun gewoon eerlijk zeggen van, uh, wij doen soms illegale dingetjes. En dan zeg ik eventjes tegen zulke mensen, sommige mensen doen illegale dingetjes. Oh. Dan wil je een soort doolgeven maar ja. Je gaat ja, natuurlijk niet iedereen verraaien. Nee, dat doet ze niet. Nou, maar net was wel grappig, want ze had net een interview met uh, iemand van... Uh, Haamsdagblad en die legde dus uit dat je ook kan zeggen dat je of de record dingen zegt. Dus nou hoe dat werkte. En hij zegt ja, en dan uh, en dan plaats ik het. Uh, en als ik dan dan plaats ik het dus ook niet. En toen maakte ik een grapje. Ik zeg, en als je als hij dan wel plaatst, dan praat je gewoon niet meer met hem. En waarop ga je uit zijn tenen zijn? Nee, dat zou ik nooit doen, want ik zou nooit meer niet met iemand praten. Nou, kijk. Nou, en dat vond ik dan toch dat wel is een, een hele, hele goeie, ja. ja, dat is, ja, dat een, dat is een, mooie wel een hele goede ja. set. Maar ja, als ja. iemand iets schrijft over je wat, uh, wat jij niet wil, moet, ja. moet je dat toch even wat van zeggen? Natuurlijk. Ja, nou, dat, ja. dat, maar dat doe, doe je wel. Zei, hij zei ook, dus ja. we blijven altijd in de dialoog. En toen zei hij, ze, ja, dat doen we. En dat is het okay. belangrijkste. Ja, ja. leuk. Uh, de aankomende week is het Kids Adventure Week. Ja. Week. Uh, wat staat er allemaal op jouw programma? Moet jij je straks laten zien bijvoorbeeld bij de Veiligheidsdag? Ja, bij het hè? Die ja. mag zij openen. Moet je die ook openen? Dat is je tweede lintje al. Ja, maar deze is een andere manier ja. van openen. We gaan ja. gewoon heel veel herrie maken. Oh! De ding. ben je alweer eens kijken? Nog niet. Dus je gaat straks uh, daarheen en dan uh, hierbij verklaar ik en dan hou je nog een speech? Ja, volgens mij wel. Heb je je voorbereid? Ga, ga je even ja. verklappen wat je gaat zeggen? Een beetje? een Nee. <laughs> Heel goed. Dus dames en heren die dat allemaal willen volgen... die komen dan om 12 uur naar het Helderplein. Ja. Dit jaar op het Badhuisplein moeten we er even bij vermelden. Ja. En daar gaat Gaia het Helderplein openen. Dat is dan uh, vandaag. Heb je nog meer dingen op je programma staan? Want... Oh, je hebt vakantie natuurlijk, hè? Nee. Nee? Oh, Allee, dus de, school de school heeft eigenlijk vakantieperiodes. Ja. Dus jij moet uh, uh, in de schooltijd en buitenschooltijd ook nog je burgemeestersambt doen? Nee, niet echt. Want morgen, overmorgen ga ik naar school... en op aankomende vrijdag ga ik naar school. De rest ga ik niet volgens mij niet naar school. Oh. Kijk even schuin omhoog. <lacht> <lacht> en wat, wat staat er op het programma voor jou? Op het programma van mij ga ik maskers maken. Ik ga, uh, zijn, ik ga ook dat de, bij de... Bij, uh, uh, het is dus lachende ze, ze, zeeën over dat, dat uh, alle bedienden daar in sprookjesfiguren zijn veranderd. En dat we weer moeten helpen om ze weer om te toveren. Mm -hmm. Ga ik doen. En ik ga in de bibliotheek lezen. voor voorlezen? Dat heb ik gele... gelezen. Ja, ja. Dat is echt ja. leuk. Wanneer is ja. dat? Woensdagochtend. Woensdagochtend. Ja. En dan ga je voorlezen? Ja. Aan de kindjes? Ja. Maar de rest weet ik eventjes niet, weet je niet dus misschien meer. Misschien dat uh, Lana <laughs> ons daar iets bij kan helpen. Lana, weet jij meer over het programma van uh, de kinderburgemeester? Ja, nou, in het algemeen hebben we natuurlijk gewoon elke dag uh, een programma. Hè? Vandaag is toeren uh, uh -huh. zaterdag. Uh, we hebben wonderlijke woensdag. Nou, ja, zo hebben we opa en oma zaterdag volgende week. Dus nou, elke dag in dat thema. Uh, ook een vieze vrijdag hebben. Dan mag is. je gewoon met je handen pannenkoek eten, oh. natuurlijk. Ja, dan, ja. dan moet de kinderburgemeester naar school. Ja, dat is oh, waar. Maar gelukkig. Ja. Het, doen... ja. het zou niet te doen zijn voor Gaia als ze overal nee, bij bezig zijn. Want we zijn heel ja. erg gelukkig met het feit dat we heel veel activiteiten ook hebben aangeboden gekregen. We, vragen, ja. we zijn daarin natuurlijk ook afhankelijk van de ondernemers, van vrijwilligers. De ja. recreatie doet een aantal dingen. Nou, vandaag op het, op het, in het, op het Helderplein Mm Het -hmm. is dus ook voor een groot gedeelte natuurlijk vrijwilligers. Want nou, alle hulpdiensten uh, zijn er vertegenwoordigd. Um, en daarin, nou bij sommige dingen ga je wel. Bij sommige, mag, volgens mij uh, gaat ze de, ook zantenkraampieën uh, die door de recreator oh, ja. wordt georganiseerd, ja. gaat ze openen. Ja. Volgens mij ga je ook nog een, een mini-high tea doen. En, uh, ja, dat was leuk. Ja, <laughs> dat is vooral ja. lekker. <laughs> en, en waar is die? Die mini-high tea? Volgens mij bij Lunchbreak is die. Ja. Oh, bij lunchbreak. Ja. Nou, dat wordt dus een hele gezellige leuk. week uh, ja. voor jou. En uh, nou jij hebt het ook hartstikke druk, want je leidt dat een beetje in de goede ja. banen. Want, ja, uh, want er is het is van best alles te doen. Een, een drukke baan voor Gaia zo. Dus nou, uh, dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk dat ze het wel heel ik goed denk, doet. Ik denk dat jij dat. Ja. Uh, ik twijfel daar ook niet doen. aan. Nee. Uh, dus ik ga jou heel veel plezier en succes wensen uh, ja. met jouw ambt als kinderburgemeester <laughs> van Zandvoort. Ja. En uh, hoe sluit je dat af? Ga je nog met de echte burgemeester... of met de lokale burgemeester aan tafel zitten om het af te sluiten? Kijk, daar is dat. Dat is de loco-burgemeester. Yes. Ja. <laughs> ja. Ja. We hebben ja. Ja. Nou, ja, het is hele loco. beleid van Zandvoort in huis. Ja. Nou, maar ik, we ik moeten even door, want we zijn bijna uit de tijd. Over ja. zeggen, zij gaat... Uh, de, de, de echte burgemeester komt nog na deze week in oh, de klas. Okay. En komt dan de Amsketen weer in de klas ja. ophaast. Zodat oh, de kinderen ook oh, wat vragen ja. kunnen stellen ja. aan de beide burgemeesters. Ja. En dan is het weer voorbij. Oh, dus maar je, vandaag is het pas echt... Je kan er niet stiekem mee weglopen en ik haal hem thuis. Hij gaat gewoon de rest van het jaar in de kluis, hè? Ik zie de naam van je voorganger erop staan. Uh, ja. Jongeman Damhof. Ja. Staan jij, vier komt, jij e komt er dus, op, dus ook op te ja. staan. Ja. En hey, zij wordt de vijfde. bedankt voor je komst. Ja. Ik wens je heel veel plezier. Ja. Veel succes. En uh, nou ja, houd het zandvoorts in het midden. Ja. ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel hoor. Dankjewel. Ja. You see, if it takes my heart and soul, you know I'd take